En het onderzoek van de commissie ja. Broodgeschiedenis, waar buiten Rust ook deel van uitmaakt. Dat is een heel aardige club. Is dat weer wat anders dan de Boerhaarsclub? Heel iets anders, behalve dat dat ook een aardige club is. Mevrouw de voorzitter, van de laatste club maak ik ook deel uit. Evenals mijn buurman trouwens. En ik kan dat geheel onderschrijven. Om, bijzonder aardig zelfs. Gelukkig. Ik bedoel, zeg het maar Secretaris... Voor de Europese atlas werken we nu nog aan het dorsen, het maaien en de kerstboom. Wij zijn nu na de conferentie in Stockholm de wieg en de spijsvetten bijgekomen. Ja, um, ja ga door, uh, Wat het verhaalonderzoek betreft, we hebben nu zo'n kleine 30.000 verhalen verzameld. En we zijn nu begonnen aan een register met het oog op een eventuele uitgave...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 Antwoord van Pieters, nu al per post. Waarde heer Koning, dat het plan weinig geestdrift ontmoette, neem ik aan. Overdaad van, Over van geestdrift, of zelfs geestdrift te goer, vanwege de commissie is ons tot hiertoe niet gebleken. En als de commissie geestreven. ons tijdschrift weinig ja. aantrekkelijk vindt, ja. dan hebben de leden ja. toch meer dan voldoende gelegenheid om het meer aantrekkelijk ja. te, te Maken. Te maken.